Morat Rokiri met het NOS-journaal. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft met overgrote meerderheid... Ruslands gepoogde illegale annexatie van vier gebieden in Oekraïne veroordeeld. Ook roept de Algemene Vergadering op om de gebieden niet als Russisch te erkennen. Van de 193 leden van de algemene vergadering stemden 143 landen in met de resolutie. Vijf landen stemden tegen, behalve Rusland ook Belarus, Noord-Korea, Nicaragua en Syrië. 35 landen, waaronder China en India, onthielden zich van stemming. In een woning in Wolvega heeft een grote brand gewoed. De brandweer vermoedde dat er nog bewoners in het pand aanwezig waren... en rukte uit met vier blusvoertuigen en een hoogwerker. De brand woedde op de eerste etage en in het dak van het pand. De brandweer schaalde direct groot op vanwege de mogelijke aanwezigheid van de bewoners. Bij betreding van het pand werden geen bewoners aangetroffen, ook waren er geen andere gewonden. Het blijft wereldwijd slecht gaan met wilde dieren. De groepen waarin ze leven worden steeds kleiner. In het vannacht gepubliceerde Living Planet Report zegt het Wereld Natuurfonds dat sinds 1970 de populaties met 69% verminderd zijn. De afname komt doordat de leefgebieden van wilde dieren onder druk staan door landbouw, klimaatverandering, overbevissing, stroperij en vervuiling. Er zitten te veel fouten in de uitgaven van de Europese Unie. Dat concludeert de Europese Rekenkamer in een rapport... waarin de uitgaven onder de loep worden genomen... Naar schatting had zo'n 3% van de EU-uitgaven niet mogen worden gedaan. Het is de derde keer op rij dat de Europese Rekenkamer de uitgaven van de commissie afkeurt. Volgens de toezichthouder worden er elk jaar meer fouten gemaakt. Zo bleek na een extra controle dat geld voor jonge werklozen in Frankrijk ook is gegeven aan mensen die werk bleken te hebben. Het weer, het is bewolkt en vanuit het westen nadert een gebied met regen. In het oosten blijft het nog tot de ochtend droog. De ochtend verloopt overal bewolkt en regenachtig. En het wordt overdag maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu de nacht. 6.9 ZFM ZFM ZFM ZFM ZFM ZFM ZFM ZFM ZFM There's mountains on Mars and riverbeds too Infinite stars and it's me and you There's nothing he's doing, just keep on moving And be here now with me You'll be here now with me You're perfectly sick, you got that mover's disease. It's a one stop shot for that heart swept on. Be here now with me. Won't you be here now with me? Let it be I know don't look down sama Get in, but don't look down. Not on top of the world.